Reputatiecoaching podcast nummer 63. Oh, voordat ik overga op de daadwerkelijke podcast van vandaag, eerst eventjes mijn excuses voor de mindere geluidskwaliteit van de podcast van vorige week. Er was iets fout gegaan met de instellingen ergens en ik had al wel in de gaten dat het niet helemaal lekker klonk zoals het normaal klinkt. Maar als gevolg van tijdgebrek, omdat ik toch de podcast op maandagmorgen om half negen wilde uitbrengen... kon ik de juiste instellingen niet zo 1, 2, 3 terugvinden. Ik denk dat ik zometeen na afloop van deze podcast eerst maar eens even foto's maak van alle knoppen... zodat ik de knoppen snel weer goed kan zetten als een kat hier op kantoor heeft zitten spelen. Als het goed is zijn de instellingen nu weer als van ouds en moet de podcast dus weer beter klinken. Eens even denken, waar zal ik vandaag mee beginnen? Als je de podcast van vorige week hebt gemist, begin ik vandaag met een korte samenvatting van de podcast van vorige week en de artikelen die ik deze week heb gepubliceerd. Daarnaast een anderhalf week geleden ontving ik de vraag van een luisteraar over welke categorie hij moest kiezen voor een Google Plus pagina. Hij kon namelijk geen geschikte categorie vinden. De meeste bedrijven hoeven hun site helemaal niet te optimaliseren, want ze staan al op de eerste positie. Straks doe ik uit de doeken hoe die bedrijven dat ontdekken. De positie die je ziet in de Google zoekresultaten is een gemiddelde positie, wist je dat? Blijf luisteren, dan zal ik je uitleggen wat dat betekent en wat de tooltips zijn die er binnenkort aankomen. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatie Coach. Dit is de podcast die je moet beluisteren als je meer wilt leren over online reputatie en reputatiemanagement en ook als je wilt werken aan je online reputatie en je online vindbaarheid wilt verbeteren. Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen, waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie als behanger, zwemleraar, thuiskapper, beleidsadviseur, docent of wat dan ook te verbeteren. In deze podcast noem ik een aantal sites, video's en verwijs ik naar verschillende artikelen. De links naar al deze content en de volledige transcriptie van de podcast vind je op www.reputatiecoaching.nl. Je kunt de podcast rechtstreeks beluisteren op zowel iTunes als op Stitcher. Surf hiertoe respectievelijk naar www.reputatiecoaching.nl slash iTunes of naar www.reputatiecoaching.nl slash Stitcher. Mocht je de podcast in een andere podcatcher of podcastplayer willen beluisteren, dan kun je op de feed feeds.reputatiecoaching.nl slash reputatiecoachingpodcast abonneren. Al deze links vind je ook in de show notes van deze podcast als mede op de website. Voordat ik overga op de onderwerpen van vandaag, even een korte terugblik naar de uitzending van vorige week. reputatiecoaching podcast nummer 62. Daarin vertelde ik je over de Rabobank reputatiemanager die nog niet goed ingewerkt leek. Omdat hij schitterde door afwezigheid in het nieuwsvacuum dat ontstond nadat de Rabobank vrijdagavond om half acht aankondigde nog eens zo'n 1000 tot 2000 werknemers te ontslaan. Omdat ik gewoon content wilde laten verschijnen tijdens mijn vakantie had ik een heleboel voorbereid... En in de vorige podcast deelde ik wat statistieken over het resultaat van mijn inspanningen. Verder deelde met kuts mee dat kerstblogging volledig legitiem is, zolang je het maar met de juiste bedoelingen doet. En onder juiste bedoelingen valt beslist niet het creëren van links. En als ik één tip uit de vorige uitzending zou moeten halen, dan is het wel deze laatste opmerking dat kerstblogging helemaal geen probleem is, zolang je doel maar is het delen van unieke, relevante en interessante content. Eerder deze week werd het nieuws bekend dat Microsoft 15 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in Foursquare om zo het niet-exclusieve gebruiksrecht op de Foursquare locatiedata te verkrijgen. Het tweede artikel dat ik deze week heb geschreven ging over de vernieuwde weergave van de zoekresultaten als je zoekt op de titel van een song. De vraag blijft wat de achterliggende reden van Google is. Zouden ze binnenkort geld gaan vragen voor het beluisteren van muziek? We zullen het zien. En het derde artikel van deze week ging over wat Google gaat aanpassen op de zoekresultaatpagina's ...naar aanleiding van de eisen van de EU als gevolg van haar monopoliepositie. Lees het artikel en bekijk de screenshots van de nieuwe weergaven. Ik denk dat een aantal ondernemers aangenaam verrastel zijn. En dan nu over op het nieuws, de tips en de trucs en de onthullingen van deze week. Tijdens mijn vakantie ontving ik op 21 januari een mailtje van Mark van het bedrijf New Traffic... ...een luisteraar van de podcast en lezer van het weblog. Hij mailde mij het volgende. "Hi Eduard, heb je toegevoegd in Google+ zag dat jij Mark Bloementaals hebt geïnformeerd betreffende de Google Plus categorieën. Ik heb daar een vraag over aan je, maar volgens mij zit je in het buitenland, toch? Anyway, zou het waarderen als je even een seintje geeft als je terug bent? Gaat om het volgende. Klant van mij is een begrafenisondernemer... en wat zijn nu de juiste categorieën in Google Plus lokaal? Ik zou graag gaan voor begrafenisondernemer... maar verder dan begraafplaats en crematorium kom ik niet. Enig idee of suggesties? Zoals ik in de vorige podcast vertelde... heeft Google tien dagen nadat Mark deze mail stuurde... De categorie aanzienlijk uitgebreid, met meer dan duizend nieuwe. Toen hij ging zoeken, zag Mark als enige twee opties, begraafplaats en crematorium. Dat waren beide geen alternatieven zoals je begrijpt, want beide omschrijven niet echte bedrijfsactiviteiten. Ik ben in de nieuwe categorieën gedoken en vond er eentje, lijkenhuis. Dat klinkt ook niet echt bijster aanlokkelijk, maar het komt al wel meer in de buurt. Dus heb ik de vraag ook nog eens tegen Mike Bloementaal aangehouden. De wereldwijd erkende specialist op het gebied van plus Lokaal, etc. En hij vond dit ook het beste. Mark, wellicht krijg je nog een betere categorie als Google besluit de lijst verder uit te breiden. Ik wacht alleen dat dat nog wel even kan duren, want het is geen sinecure om de nieuwe categorieën over te zetten in alle talen die ze bieden. Volgens mij zijn dat er al meer dan 50 of meer dan 100, ik weet het niet precies. In elk geval zal ik de eventuele vernieuwde lijst zo snel mogelijk publiceren. Afgelopen week had ik Frank uit Nijmegen aan de lijn. Frank luistert naar de Reputatiecoaching Podcast al vanaf de eerste uitzending. Hij doet zijn voordeel met het meeste dat ik vertel en ziet er ook resultaat van. Zo is hij een tijdje geleden serieus begonnen met het verzamelen van reviews. Om zijn goede reputatie te verbreden en risico's te minimaliseren, verzamelt hij niet alleen reviews op Google+, maar spreidt hij de reviews op een aantal sites zoals de telefoongids, Yelp en Facebook. Het voordeel is dat zijn bedrijf zo meer exposure krijgt ook op andere pagina's die op voor zijn bedrijf relevante zoektermen de voorpagina van Google halen. Frank vertelde dat hij de aanleiding van mijn advies om eens je citations op te sporen en te controleren ook hiermee was begonnen. Hij had niet verwacht dat hij op zoveel sites vermeld zou staan. Een onderzoekje langs de eerste tien pagina's op Google en Bing leverde hem maar liefst 55 sites op waar zijn bedrijf staat vermeld. Al die vermeldingen gaat hij nu stuk voor stuk controleren en die nodig aanpassen zoals ik heb uitgelegd in de werkinstructie op schone citations. Waar mogelijk controleert en actualiseert hij niet alleen de vermeldingen maar gaat hij ze ook claimen om ze zo zijn virtuele eigendom te maken. Hiermee verstevigt hij zijn virtuele onroerend goed. En wellicht ontdekt hij ook nog één of twee sites waar hij ook nog reviews kan gaan verzamelen. Want, zoals je weet, is alleen een mooie website niet voldoende. Ook met originele en relevante content erbij schiet je tegenwoordig niet meer naar de eerste plaats in de zoekresultaten. Nee, mensen willen daarnaast ook een stuk sociaal bewijs, vertaald van het Engelse social proof zien, waarin anderen vertellen over je producten, je diensten en de kwaliteit van je dienstverlening. Over de eerste plaats in de zoekresultaten gesproken. Nog steeds hoor ik dikwijls mensen binnen bedrijven zeggen... dat ze niets hoeven te doen met CEO, lokale CEO, content marketing... social media of andersoortige online marketing. Nee, dat hoeft niet, zeggen ze dan. Want mijn bedrijf scoort al de eerste positie in Google. Typ zelf maar eens mijn bedrijfsnaam ABC en zoon in, dan zie je het ook. Het blijft moeilijk om mensen duidelijk te maken dat het logisch is dat ze op hun eigen bedrijfsnaam de eerste plaats scoren in Google. Sterker nog, als ze dat niet zouden doen, dan is de kans groot dat er iets aan de hand is. Tenzij een ander gelijknamig bedrijf is, dat zijn brand wel goed online heeft gepromoot. Dus hou op met het controleren van de positie van je bedrijfsnaam in de zoekresultaten. Mocht die niet op de eerste plaats staan, stuur me dan een gerust e mailtje en ik help je verder. Maar wist je ook dat als twee mensen vanaf twee computers op twee verschillende plaatsen en soms zelfs vanaf hetzelfde kantoor zoeken op, de, op dezelfde zoektermen zijn vaak verschillende resultaten te zien krijgen. Ja echt. Ik heb je al eens verteld dat het een groot verschil maakt of je zoekt terwijl je wel bent ingelogd op Google Plus of als je niet bent ingelogd. Als je wel bent ingelogd in Google Plus dan zie je vaak ook berichten uit Google Plus. Vooral van mensen uit je kringen of je eigen berichten. Ook zie je vaak artikelen die je al een keer hebt bezocht. En helemaal als je Chrome gebruikt dan krijg je vaak een heel ander beeld dan je collega of vriend ziet die ook op hetzelfde zoekt. Aan de ene kant is het te begrijpen dat Google jou graag resultaten geeft die lijken op wat je al eens eerder hebt bekeken. Maar dat zijn vaak pagina's die je al hebt gezien en waarvan je de informatie al tot je hebt genomen. Als je zoekt, zoek je juist vaak naar kennis of informatie die je nog niet hebt. En doordat je reeds bekende informatie krijgt voorgeschoteld, kom je dus niet gemakkelijk op de voor jou nog onbekende pagina's met potentieel interessante inhoud. Dat kan erg vervelend en soms ook uitermate irritant zijn. Hoe komt dit nu? Wat beïnvloedt de resultaten die jij of iemand anders te zien krijgen als ze op een bepaalde term zoeken? En wat bepaalt dan de positie in de zoekresultaten? Ik vond afgelopen week een Engelstalige infographic waarin dit wordt uitgelegd. Deze infographic heb ik in de show notes opgenomen. Je kunt hem bekijken op www.reputatiecoaching.nl slash 63. Er is een aantal factoren dat de positie van een bepaalde webpagina in de zoekresultaten van Google beïnvloedt. Enkele factoren zijn. Het apparaat waar je op zoekt, mobiel, tablet of desktop, het tijdstip waarop je zoekt, je zoekgeschiedenis, je mensen en communities, etc. in je Google Plus kringen, of je zoekt naar afbeeldingen, plaatsen etc. en je geografische locatie. Op basis van verschillende combinaties van deze factoren bepaalt Google hoe jouw zoekresultaat scoort en bepaalt dan de gemiddelde positie. Op die positie wordt het zoekresultaat dan in jou getoond. Wellicht heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Als je bijvoorbeeld op je smartphone pizzeria zoekt terwijl je in een helder bent, krijg je totaal andere resultaten te zien dan dat je dezelfde zoekte hebt invoert terwijl je in het centrum van Rotterdam staat. Als gevolg van het zogenaamde Snowden-effect zoeken steeds meer mensen de anonimiteit op als ze op zaken op internet willen zoeken of bekijken. Dit woord is ontstaan sinds Edward Snowden uit de doeken doet wat de Amerikaanse overheid zo allemaal in de gaten houdt in cyberspace. Hierdoor komen er weer kansen voor andere bedrijven en je ziet ook dat steeds meer nieuwe zoekmachines opduiken die zeggen wel anoniem en zonder invloed van jouw persoonlijke zoekgeschiedenis enzovoorts te zoeken. In diverse podcasts is DuckDuckGo al aan bod geweest en daarom wil ik je nu een paar andere zoekmachines geven die, volgens hun zeggen, niets van je bijhouden en je dus als het goed is objectievere resultaten geven. Je kunt deze zoekmachines ook eens gebruiken als je op zoek bent naar meer sites waar je citations kunt vinden van je bedrijf als je begint met ze consistent te maken, zoals ik een paar weken geleden heb uitgelegd in de werkinstructie op schone citations. Daar noemde ik al Bing en DuckDuckGo, maar zoek ook eens op de volgende zoekmachines om te zien of je wellicht nog meer fouten of incomplete bedrijfsvermeldingen op kunt sporen. Xquick, Blacko, Gigablast, Zikli, Giburu en Cureop. Schrik niet, want ik kans groot dat je de meeste namen nog nooit eerder hebt gehoord. Dat komt doordat Google zo immens groot en populair is. Daardoor vallen nieuwe zoekmachine initiatieven in de schaduw van de reuzachtige kolos die Google heet. Heb je geen idee waar ik het over heb als ik het heb over het opschonen van citations? Lees dan het artikel waar ik in de transcriptie van deze podcast naar heb gelinkt. Daarin leg ik je uit hoe je moet beginnen met het proces om je bedrijf beter te laten scoren in de lokale zoekresultaten. Om dat proces goed te doorlopen en ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet, heb ik een Google Spreadsheet gemaakt. Deze krijg je als je je abonneert op de Reputatiecoaching nieuwsbrief. Dat doe je door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl nieuwsbrief en je meteen in te schrijven. Via de nieuwsbrief houd ik je op de hoogte van nog meer ontwikkelingen en krijg je af en toe exclusieve tips van me die ik niet in de podcast of op het weblog vermeld. In de terugblik op 2013 aan het begin van dit jaar vertelde ik je over de populaire instructievideo die ik vorig jaar heb gemaakt met de titel Foto uitsnijden en achtergrond verwijderen. Deze video heeft inmiddels al meer dan 4100 views. Nog steeds krijg ik van diverse mensen te horen dat dit een fantastisch nuttige tool is die ze vaak gebruiken voor het maken van fotomontages, etc. En zo gebruik ik ook nog veel andere tooltjes, hulpmiddelen en websites. Dus heb ik besloten af en toe eens een tooltip te geven. Een verwijzing naar een nuttige site of een handig hulpmiddel waar jij mogelijk wat aan hebt. Deze tooltips komen dan waar mogelijk in de vorm van een instructievideo waar ik een artikel bij publiceer. Ook in de daaropvolgende podcast zal ik dan een melding maken van de tooltip, zodat je ook als luisteraar van de podcast hierop patent wordt gemaakt. Overigens raad ik je niet aan om alleen maar de podcast te beluisteren. De reden hiervoor is dat ik frequent actueel nieuws en diverse andere artikelen op de site publiceer. Dus kijk af en toe ook eens op de website, abonneer op de RSS-feed van de site en schrijf je in voor de reputatiecoaching nieuwsbrief. Want sommige dingen deel ik alleen via de nieuwsbrief en het zou jammer zijn als je een nuttige tip misloopt. Diverse statistieken die ik hier en daar met je deel zijn vaak gebaseerd op Amerikaanse onderzoeken... en hebben betrekking op de Amerikaanse markt met Amerikaanse consumenten. En Amerika is natuurlijk nog niet altijd Europa, laat staan Nederland. Dus moet je die statistiek af en toe met een korreltje zout nemen. Maar ook dichterbij worden interessante onderzoeken gedaan. Zo las ik op e een leuk artikel over een onderzoek in België... naar de eventuele beïnvloeding van het koopgedrag door reviews. Dit onderzoek is uitgevoerd door Natalia Bruna Wirawan... Van de Universiteit van Antwerpen. Nou ja, België is ook nog in Nederland, maar wel een stuk dichter bij huis en wellicht ook wat meer vergelijkbaar met Nederland. Ja, wie weet heeft zij haar statistieken weer uit Amerikaanse onderzoeken, maar dat wordt in het artikel niet vermeld. Uit het onderzoek blijkt dat 61% van de consumenten eerst online reviews leest, alvorens tot aankoop over te gaan. Daarbij geeft 72% van de consumenten aan online reviews net zo te vertrouwen als een persoonlijke aanbeveling. Negatieve beoordelingen die ook positieve informatie bevatten, hebben volgens het onderzoek het meeste invloed op de aankoopbeslissing. Andersom, bij positief maar kritische reviews geldt het ook, al is het in mindere mate. En dan citeer ik een paar regels uit het artikel. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat negatieve reviews schadelijk kunnen zijn voor het imago van een bedrijf. Hoe bedrijven hierop reageren is bepalend. De onderzoeksresultaten tonen aan dat zowel een weerlegging als louter een verontschuldiging slechte strategieën zijn. Weerlegging communiceert geen empathie... en een louter verontschuldiging wordt beschouwd als zinloos... omdat het probleem onopgelost blijft. Hoe negatiever de meerderheidsmening... hoe meer moeite het bedrijf moet doen... om de gedragsintentie van hun potentiële klanten... de lezers, te herstellen. Wanneer de meerderheid positief is... is er geen reactie nodig. Wanneer de helft van de klanten tevreden is... en de andere helft niet... is verontschuldigen en beloven dat het probleem niet opnieuw zal gebeuren het meest effectief. Einde citaat. Met andere woorden, als je nog geen reviews verzamelt overweeg dan eens te beginnen met het verzamelen van reviews. Hoe eerder je begint, hoe groter wellicht de kans is dat je concurrenten achter je laat en je dus zo je online reputatie van jouw bedrijf een boost geeft. En als je er eenmaal mee bent begonnen, ga dan verder op de ingeslagen weg. Werken aan je reputatie is niet iets wat je een keertje op een regenachtige zondagmiddag moet doen. Nee, het is een doorlopende activiteit die constant aandacht en werk vereist. Maar zoals je zojuist ook weer hebt horen bevestigen, reviews bepalen wel het koopgedrag van consumenten. Dus ook van jouw klanten of potentiële klanten. Pas op dat je niet achterop raakt op je concurrenten... die wel aan hun online reputatie werken. Heb je nog geen idee over hoe je moet werken aan je online reputatie... omdat dit toevallig de eerste podcast is die je beluistert? Weet dan dat ik op dit moment nog 62 andere podcasts online heb staan... en ook nog eens honderden blogposts... over de meest uiteenlopende, maar wel gerelateerde onderwerpen. Grasduin is lekker op de site en als je vragen hebt, stel ze dan gerust. Hoe je contact kunt opnemen... Hoor je aan het einde van deze podcast. Zoals zoveel lezers van de site en luisteraars van de podcast al hebben gemerkt, ik reageer gewoon op vragen. En ik kan je vaak verder helpen als je ergens tegenaan loopt. Schroom dus niet om contact op te nemen. Ik zag dat een buurjongen van mij uit de jaren 80 van de vorige eeuw een toegangskaart had gereserveerd voor een bijeenkomst van hashtag SMC 055 op maandagavond 17 februari. Hashtag SMC 055 staat voor Social Media Club Apeldoorn, want 055 is het kennengetal van Apeldoorn. Over kindgetallen gesproken. Grappig dat we die nog steeds hanteren terwijl het eigenlijk al helemaal niet meer nodig is. Maar goed, het is de Nederlandse versie van een Amerikaans fenomeen. In 2006 werd door Chris Hoyer en Christy Wells in San Francisco de eerste social media club opgestart. Volgens haar zeggen, je wil de club een platform en ontmoetingsplaats zijn waar professionals op het gebied van social media met iedereen die professioneel geïnteresseerd is in het onderwerp face-to-face -face kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het thema van 17 februari is social trends. Die avond zijn er twee sprekers. De eerste spreker is Niel van der Veer, van het bedrijf Nieuwkom uit Amsterdam. Volgens de aankondiging zal hij trends laten zien op het gebied van social media en social business op basis van een in Nederland uitgevoerd onderzoek met meer dan 14.000 deelnemers. Dus ik verwacht dat dat leuke en vooral leerzame presentaties zal worden. Het tweede deel van de avond wordt gepresenteerd door de Etcetera Social Club, die een social media campagne met een YouTube video hebben gelanceerd door dit zo. Die video heb ik opgenomen in de show notes. Dit zo wilde eind 2013 iets anders doen dan maar weer met de zoveelste campagne maken voor het werven van nieuwe klanten voor een zorgverzekering. Als alternatief wilde zij 1 miljoen euro doneren aan het onderzoek tegen kanker. Dankzij de inzet en inspanningen van Etcetera heeft de campagne Kijk kanker de wereld uit binnen 4 dagen meer dan 1 miljoen euro opgebracht. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat en ik ben dan ook ontzettend nieuwsgierig hoe men dit heeft bereikt. Dus heb ik ook meteen een kaartje besteld. Toen ik de gratis toegangskaart voor hashtag SMC055 van 17 februari bestelde, bleek het ook meteen de laatste te zijn. Want daarna kon je op de site ook geen kaartjes meer bestellen. Had ik even geluk. Deze actie wakkerde ook mijn nieuwsgierigheid aan wat dit sowieso al verder aan video's heeft gepubliceerd. Wellicht kon ik er nog iets van leren. Zo kom ik de video tegen die ze hebben uitgebracht om tussen november 2011 en januari 2012 nieuwe verzekerden te werven. Ook deze video kun je in de show notes bekijken. De kans is groot dat je hem nog nooit hebt gezien, want hij heeft maar iets meer dan 204.000 views gekregen. Op zich lijken dat aardig wat views. Echter als je het procentueel bekijkt, dan praten we maar over 1,2% van de Nederlandse bevolking. En dan gaan we er ook nog vanuit dat het allemaal unieke bezoekers zijn. De video die ze een jaar later gebruiken, heeft zelfs maar een kwart van het aantal views gekregen. Namelijk op dit moment bijna 54.000. Ook hierin kun je een aantal videomarketing verbeterpunten vinden. Voor nu zeg ik er eventjes niets meer over. Bekijk eerst zelf de twee laatst genoemde video's en laat me onderaan de transcriptie van deze podcast weten wat je ervan vindt vanuit videomarketing perspectief. Ik daag alle luisteraars van de podcast en lezers van het weblog uit om zoveel mogelijk videomarketing fouten of tekortkomingen te vinden. Gebruik je eigen gezonde verstand en bekijk de video eens in de rol van verschillende type mensen met verschillende achtergronden, interesses enzovoorts. Zoek op www.reputatiecoaching.nl en natuurlijk ook elders op internet naar zoveel mogelijk tips en advies over videomarketing en schrijf in de show notes alles wat je zou anders zou doen. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal kunnen vinden. Ah, weet je wat? Ik verhoog de inzet. Schrap dat reageren onderaan de show notes. Nou, natuurlijk mag het, maar wil je kans maken op een taart en een één-op-één gesprek van een uur met mij waarin je met hemd van het lijf mag vragen over lokale SEO, reputatiemarketing, etc.? Ik zet een taart en één uur coaching als prijs op degene die de meeste verbeteradviezen heeft. Abonneer je eerst op de nieuwsbrief als je dat nog niet hebt gedaan? Je kunt je abonneren door te serveren naar www.reputatiecoaching.nl en je daarin te schrijven. Verzamel al je tips en stuur deze voor 28 februari naar podcast.reputatiecoaching.nl Dan maak ik in de podcast van 3 maart de winnaar of winnares bekend. Die krijgt de taart thuis gestuurd en een één op één coachinggesprek met mij. Bekijk de video's en ga op zoek naar alle verbeterpunten. Wie weet krijg jij op 3 maart aanstaande te horen dat jij de taart en het uurcoaching hebt gewonnen. Let wel, je inzending telt alleen mee als je daadwerkelijk bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... ...help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook of geef hem plus 1 op Google+. Het zou helemaal super zijn als je een bericht achterlaat op iTunes of op LinkedIn...